Wij beginnen de zogerles 290 op de pagina Res Lamet hei 235 Asulam, As De linker kolom De regel 20. בזיר שומר, Uma de хашив ו'חולה, דבלת. Uma ein entwinter שחקשא אחרה, ליבנות בואלמ, עלית גביר. ניwnה, twee entwinter בלאילה גזע, ה'צד אתו, בניית Om Sitra Agra, en wat gedacht had de Sitra Agra, 21. Libanot Baalam om zich eh, op te bouwen in de wereld en te overwinnen. Nivna op heeft opgebouwd deze nacht, de regel 22, ja, de nacht van de eerste Shabbat, de goede kant van niet Gaber en heeft overwonnen, ja, de kant van, de goede kant van de Malgoed, mal goed heet, herinner je nog, heet de boom van de kennis van goed en kwaad, dan wat de kant van deze boom had gedacht, van de kant van het kwaad, had gedacht uh, te doen, heeft in deze nacht de goede kant van deze boom, heeft dat gedaan en heeft overwonnen. 22 na de punt. Gilayla 23. Agar hapagam, de etzadaad, Ayash Ayah Mishurat 24 Rakli Binyan Hasitra Ahra Bahol Tukfo Vagen Khasha Vasitra Ahra 25 Amnam Ayah Lahef Ki Mikomo La Kha 26. En die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we die haze goed, goed horen wat die ons zegt, want let op, alles wat gebeurde in deze nacht, in de nacht, in die nacht, in de nacht van de eerste Shabbat, blijft geldig ook voor altijd, voor alle zesduizend jaar van de schepping, dus ook ten aanzien van ons. Dus deze correctie, deze overwinning van het goed, van de goede kant van de boom, van goed en kwaad, over de kwade kant blijft altijd deze overwinning uh, is geldig voor altijd voor alle 6000 jaar betekent in elke onze uh, correctie is dat is deze present ja, alleen wij moeten wel komen eraan toe uh, Kilaila ze, want deze nacht, de regel 23, Agara begamde het na de beschadiging letterlijk van de boom van, van kennis van goed en kwaad, hij volgens de binnen de wet, Binnen de wetmatigheid uh, uh, behoorde ertoe alleen maar, dus leende zich uh, aan, aan, uh, alleen maar aan het opbouwen van de Citra-Agra met, met, met al zijn kracht. Duidelijk, omdat de volgens de. Ja, Hashem is rechtvaardig, zijn systeem is um, rechtvaardig uh, op de manier dat als een mens uh, schenkt, schendt schend, uh, de wet, waarmee, waardoor de wereld opgemaakt is. Dan, uh, de andere kant heeft, als het ware, kreeg de kracht. Uh, ...om volgens de wet, binnen de wet, te heersen over de, uh, de goede kant. Ja, de mens heeft dat verspild, dat het daar En daarom ook wegen, Gashava Sitra Agha", en zo dacht ook de Sitra Agha. Ja, want Sitra Agha wist wel, de, kent uh, de, de wetten van Hashem. Nou, de mens heeft dat gedaan, dus... Uh, de mens heeft zich misdragen. Dus, nou, nu heb ik de kans om de wereld te overwinnen. Amenam amen. Hayala, hevig 25, kijk nou wat je zegt. Echter, het was uh, het omgekeerde. Ja, omgekeerde van wat de Citra Agra had gedacht. Kimikomo want zijn plaats, de plaats van de Sitra Achra, nam in de Gdusha, nam de Gdusha in. Het Heilige. 26. Want, zoals de zoger zegt, weet Banon Goof in Veruch in Want in deze nacht werden opgebouwd. Uh, Lichamen en heilige lichamen en geesten, misietra de over 27, van de kant van het goede, ja, van de goede kant van de boom van goed en kwaad. Wanneer we nog een fot God, en hij vertaalt ons in het Hebreeuws, wanneer we nog een en werden uh, opgebouwd de. Heilige lichamen en geesten, balaila haze. 28. In deze nacht, mia tzadatov van de goede kant. 28. Na de punt. Kinasta 29. Achana. Shakul, amis da weg, bahai, laila. Hoe mam shih, de volgende pagina, de rechter Colombiërs, de regel, was alam. Goof in de tova. Schein bij hem schon twee achisa, Goed kijken wat hij ons nu vertelt. Want dat is de tycoon voor alle uh, 6000 jaar van de hele, van, uh, van de schepping. Dus elke week hebben we dat eigenlijk in elke toestand is bestaat deze kikoen. Kina sta, we keren terug naar de vorige pagina, de rechter, regel 28 per kolom, na de punt. Kina sta, gaan na, want er werd een voorbereiding gemaakt, letterlijk, getroffen. Chocolam is de weg dat ieder die zivug maakt in deze nacht dus in deze nacht, niet in de eerste Shabbat, maar in de daarop komende Shabbat en tot het einde der tijden, tot, de einde, tot de, het einde der tijden, tot de Martikun, Mamschich die trekt aan, de volgende pagina, de rechterkolom de eerste regel, die lichamen en geesten miszitradet van de goede kant bij hem, waar dus uh, geen, absoluut geen uh, aangrepen aan de, voor de citra agra aanwezig is. Eigenlijk, van de, aan de goede kant daar zit absoluut geen uh, aangrepen van, voor de citra agra. Ook belangrijk dat ook dat te, zich te um, eigen te maken. Dus begrijpen dat en vast te leggen dat als je jezelf verbindt met, het, met de goede kant van de boom dus van de, goed, van de boom van de kennis van het goede en kwade dan daar is geen aangrepen van de zieke dat betekent een bevrediging dat betekent een soort dat betekent een reden dat betekent, betekent de redding dat is de, de enige redding wat we nodig hebben en dan waarom dan zijn we uh, geredde van het aangrepen van Sitra Agra, betekent dat zij gaat, gaat onze krachten niet aanzuigen. En dan worden wij in uh, uh, dan kunnen wij uh, vrij ademen, in de zin dat wij kunnen het eeuwige leven smaken en ervaren. Dat is de enige bevrediging, redding, die uh, Hashem, de mens, gegeven had. Dus door onze eigen uh, wils de keuze die wij maken, dat wij ons uh, verbinden met, de, met de, kant, de goede kant van, de boom van kennis van goed en kwaad. Oftewel, oftewel mal goed. Daar nu beheffig mamaas, maasche, geshave, citra agra, dat wil zeggen in het omgekeerde van daadwerkelijk, het omgekeerde van wat gedacht had de Sitra Achra. De rechterkolom de regel 4. we kunnen ook dat ook terugzien ook bijvoorbeeld in de um, in het feest Poering. ook daar was deze manifestatie ook dat um, on, uh, daar uh, het, het, het volk Israëls uh, in uh, Babylon was uh, gedroeg zich uh, zo'n slaperig. Uh, ze waren net in slaap gekomen ge ge ge ge ge ge uh, door leven daar in Babylon. Velen hadden uh, een, uh, een um, aanzienlijke hoge posities in, in Babylon. Eigenlijk ministers en, enzovoort. Um, Handel en van alles, ja, zoals in elke land in onze tijd ook uh, tot nu toe is altijd zo geweest. Hè. Regent is, uh, is jood of minister van economie is jood of uh, alle sleutelposities in een land. Kijk nou opnieuw overal precies hetzelfde. So? Kijk nou in Rusland wie is uh, rondom, rondom Poetin en. Um, Medvedev, allemaal zitten Joden, absoluut. In elke op elk gebied, zelfs in het, het leger, dan de topofficiers, topgeneraals, nu allemaal Joden. Ook in laat staan in wetenschap, maar ook uh, in de financiën, lobbyen. Eigenlijk, zij doen het allemaal verreken, uh, landen. Zo was het ook in, in Babylon. Dus, zij waren allemaal in slaap gevallen, dus vergaten Hakadosh eh, Baruhu, de hele gezeigende zijn. En gingen ook eh, hun namen, ver, ver, veranderden hopen ze hun namen in, in Babylons, in, zo dat zij konden klonken echt als Babylonse naam. Ja, net zoals eh, eh, Spaanse Joden allemaal veranderde hun namen gewoon om, om uh, vanwege de, de, de sociale, om sociale uh, redenen, om, om zich goed te presenteren in de maatschappij. Garcia en alle, alle namen die je hier ook in Nederland hoort van die Portugees, uh, Spaanse joden, die hebben, het, die hebben het allemaal veranderd. Ook Italiaanse joden. Kijk nou naar de naam Luzzato. Ja, die uh, Ram, uh, Ram, uh, Ramchal, Lutzato, ja. Uh, so, uh, oh, of uh, neem nou dan zelfs die Moshe Cordovero. Ja, dat is ook de grote kabbalist, was voor haar. Cordovero, ja, die uit, uh, kwam uit, uit Andalusië of zo, so, Spanje. Uh, en dan allemaal aangepast. Ook in Rusland maken ze dus de namen ook Ivanov. Ja, nu in deze tijd hoeft het niet meer, maar uh, steeds, toen hadden ze wel in het in communistische Rusland allemaal uh, namen genomen van, en achternamen van, Russische achternaam. Oh, ik kon het altijd zien, uh, ook in de uitspraak, die kunnen, Joden ja, kunnen normaliter, moeilijk, vele daarvan kunnen moeilijk R, rollende R uitspreken. Uh, dan kan je dan altijd zien, ah dat is Jood. Is, uh, ook de manier van praten of zo. Maar allemaal Russische namen. Zo, ook in Nederland, kijk. Meneer de Jong was de jong. Welke Holland, welke Jood heeft de naam? De Jong. Ja, het is Rabijn de Jong hier. Of allerlei andere hier, Marsen. Ja, ook een rabbijn of uh, secretaris Marsen. Enzovoort. So zo, so, de meesten hebben dat allemaal verdraait, dat ik zeg het zo. So, uh, het is uh, sowieso is, is normaal geworden. Maar ik bedoel, omwille van de carrière enzovoort. Zo so. so was het ook in, ook in, in, in Babylon. En daarom vielen uh, um, ze viel, uh, als het ware in slaap, geestelijke slaap in Babylon. En daardoor was het de kans voor de sitra agra, was het eh, vertegenwoordigd door, door die haman, als het ware naar boven kwam, want ook eh, dat ook, dat wordt niet vergeten, nee, ook die reshimot van de gedachte van de sitra agra van toen, ja, van voor het vallen van de eerste shabbat, ook dat zit ook natuurlijk nog in het systeem, ingekervend, niets verdwijnt in het geestelijke. En dan was het, toen was het uh, de kans, ze had de Citraagra gezien, de Citraagra die in uh, die dus door Haman werd uh, vertegenwoordigd, om uh, uh, te overwinnen en wilde zij natuurlijk het volk Israël vernietigen in één klap toen en het is ook niet gelukt en waarom is het niet gelukt? Juist om dit, deze reden wat we nu leren dat, dat zij ook toen was het ook dezelfde soort, dezelfde nacht van Shabbat geestelijk waarbij eh, deze opweking van boven gepaard gaande met het oproep van Esther die de kracht van de malgoed van de schina had aangetrokken dat daardoor uh, de plannen die de citra agra had daadwerkelijk kwam, kwam er absoluut helemaal tegenovergestelde uit de bus en de kant van het goede van de boom van goed en kwaad had overhand genomen. Dat is maar één voorbeeld wat ik hier even aangeef. Dat jij het kan voelen wat er uh, hoe dat um, deze eh, geweldige tikkun die Hashem heeft gemaakt op de eerste Shabbat, hoe dat steeds terug te vinden is in elke extreme toestand, wanneer door het vallen van het volk Israël, vervallen van het volk Israël, door wat dan ook eh, ingrijpt deze kant van de correctie van het icoon van de eerste Shabbat. Ja, oh, natuurlijk eh, denk erbij ook bij, van, van de aan de Tweede Wereldoorlog en, hoewel zesduizend Joden we, moesten prijs geven, maar eh, van eh, hun afvallig Afvalligheid van Hashem. Maar het volk werd gered. Dus eigenlijk is het een geweldige zeeg wat er gebeurde ook toen. De regel 4: We zijn meer. Op begin Oebaginkach, onatan. De hachimin de jadei vijf daar. Me shabbat le shabbat de ha kadin vehule de welkant. Om zes ze vertalt dit gewoon. En daarom zes onatam onatam shere hachimin het de zivugim. Van Chachanim van de wijzen. Shayadim, die dat weten. Ja, die dat mechanisme weten. Hoe is zeven? le van Shabbat tot Shabbat. Dus betekent alleen maar op Shabbat, op de voor, op de, in de nacht van de voor. Uh, uh, uh, voorafgaande aan de Shabbat. Zeven na de Punt. En dat is uiteraard de, de, een van de cruciaalste dingen van wat de Zoger ons vertelt. Kijk, dat is dan de laatste, veertiende, Mitzwa, waar we het nu, waar we ons nu mee bezighouden. Aan het einde van het hele eerste boek van de Zolder, dat hij, dat vermeldt ons, deze tycoon van Hakedoorsprong. En dat geeft nou ons uiteraard een geweldige gezoek, geweldige versterking, kracht, om te weten dat in elke toestand, elke toestand, nog een keer, ik herhaal het, de derde keer, elke toestand, in elke toestand hebben wij deze kracht altijd voorhanden. Alleen moeten wij dat halen. Deze kracht van eh, de van deze Shabbat. Dat betekent niet te wachten tot eh, een, eindelijk eh, kalendarisch Shabbat komt, de nacht van Shabbat. Maar elke toestand, in elke toestand kan je deze toestand van Shabbat. Oproepen. Eigenlijk altijd oproepen waarom? Kijk hoe erg eenvoudig eh, principe eh, hoe je dat doet, dat is iets anders moet je steeds toepassen. Maar telkens wanneer je voelt en nu hoor, hoor wat ik zeg, probeer helemaal alles uit de kast te geven, maar te horen wat ik zeg, eh, in elke toestand wanneer jij gaat voelen, dienim voelen, dien, gewoon onverzoete dien, strengheid, gestrengheid, enzo. Op dat moment niet wachten, niet gaan, niet gaan, uh, uh, nadenken, wat is dat, en fixeren zichzelf op deze, op die dienim. en laat staan, uh, uh, allerlei Schuldgevoelens beleven enzovoort. Dat bereik daarmee absoluut niets. Maar wanneer je die niet meer ervaart, op welke manier dan ook. Door welke omstandigheden dan ook. Door wie dan ook veroorzaakt. Zogenaamd. Ja? Dan op dat moment gewoon een goed kijken wat ik zeg. Dat hij werkt 100% zeker. Altijd. Op dat moment. Breng alle jouw krachten, al die pijltjes van jouw energieën omhoog. Kijk van binnen omhoog. En het, natuurlijk is het uh, niet zomaar uh, een mechanische handeling omhoog kijken dan van binnen. Het is het vereist eens. eens. Het vereest jouw bereidwilligheid. Het voelt een zekere mate, er, ervaar je dan pijn. Want jij moet het overwinnen, die dienen. En dat voelt ook, je moet op dat moment toegeven. Geven, zie toegeven zit, daar zit, toegeven zit ook het woord geven. Toegeven, zie je dat? Niet toevallig is het toegeven. Toegeven. Akkoord ermee gaan. Met de... Wat de boom... De, de, de, de, de goede kant van de boom. Van goed en kwaad. Wanneer? Want, want, let op. Het feit dat jij voelt dienen. getuigt van het feit dat... Op welke manier dan ook. Dat jij... Op dat moment... Uh, aantrekt van de kwade kant van de boom van goed en kwaad. Moet je weten dat dit absoluut zo is. Misschien heb je dat zo een beetje gekeken met lust naar dit of dat. Misschien en op een andere manier. Dus jij was bezig met het ontvangen voor jezelf. En dan kreeg je dan het gevoel van uh, dat de dienst want het komt alles wat je aantrekt naar de dienst toe. En dat ervaar je. Wat moet je dan doen? Al jouw krachten, al jouw eh, energieën, pijltjes omhoog te laten kijken. Allemaal, dus niets verbergen, niets voor jezelf overlaten, achterlaten. Maar alle, absoluut alle krachten omhoog kijken. Daardoor, wat doe je dan daarmee? Automatisch, zonder zelfs te denken aan Yeshua, je hoeft niet zelfs te denken aan Yeshua. Je kan op deze manier, als je dat doet, gewoon eh, praktisch. Als je die pijltjes omhoog doet, dan automatisch betekent dat jij verbindt, jezelf, dat jij geeft, ja of niet. En dat jij verbindt jezelf met Yeshua en via Yeshua met eh, Hakadosh Boruchum. Moet je ook zelfs, hoef je niet zelfs te, te denken aan Jeshua. Daarom, Jezus ook placht te zeggen. Hij had gezegd dat iemand die mij, de zoon, de, de zoon van de mens, eh, beledigt, Die wordt niet, die wordt vergeven. Maar wie de heilige geest ver, ver, beledigt, die, die wordt niet vergeven, nog hier, nog in deze wereld nooit, nog in de toekomstige wereld. Dat betekent dat. Wie in elke toestand, in bepaalde toestand. Uh, in, onze, in ons geval wat ik nu vertel. Praktisch wat ik u vertel. Wie niet aan mij denkt. Maar uh, als het ware mij niet ontkent. Maar mij gewoon niet in gedachten heeft. Goed oplet wat ik zeg maar de pijltjes van zijn energieën omhoog doet, dan wordt hij vergeven, zegt hij zo. Kijk nou geweldig wat die zijn woorden. want hoef niet aan mij, je te denken, want dan kom je automatisch naar mij toe, en via mij naar mijn vader, die in de hemel is. En wie dat niet doet, wie zijn pijltjes niet omhoog brengt, wie niet zich opstelt omwille van het geven, wie zich niet verbindt met de goede kant van de kennis, de boom van kennis van goed en kwaad, die wordt niet vergeven. Wat betekent dat? Dat uh, zijn, dan heeft hij geen man omhoog gebracht, en dan wordt hij niet vergeven, dan de genie uh, bleven hem verschuren so, Zowel in deze wereld, betekent in het ervaren van deze wereld, betekent in het goed opletten wat ik probeerde te zeggen, wat I, Yeshua had gezegd. Niet in deze wereld, dus niet in drie naturen van de mens, lichamelijke, emotionele en psychische, niet in de toekomstige wereld, niet bij het ervaren van de Bina, die, die in het geestelijke aspect van de mens uh, heerst, oftewel uh, verbonden is in, de, in deze toestand, wanneer men zich met het geestelijke bezighoudt. In, in, in het geestelijke aspect. Dat is de toekomstige, wordt gezien als uh, de in de toekomst. Dus, eh, en wanneer men dat wel doet dan men vergeving krijgt men vergeving betekent dus zich loskoppelen van eh, de citra agra en het leven in in, het, in de eeuwigheid die wordt dan vergeven zowel in zijn materiële uh, aspecten van zijn leven, ja, zoals uh, lichamelijke, emotionele, psychische, als in het geestelijke. En dat is allemaal, dankzij, deze tycoon, in grote lijnen, dus als eerste, als het belangrijkste, de belangrijkste tycoon, let op, is door deze instelling, door deze tycoon, die van die Hashem van boven heeft gemaakt. Ja, want dat is Itaruta de Eva. Dat is de opwekking van boven. Die Hashem heeft getroffen op de, in de nacht van eigenlijk van het voor, van, van de, aan de vooravond van het vallen van de Shabbat. Duidelijk. Alleen wij moeten wel. Eh, de opwekking van beneden treffen dat is sowieso uh, uh, noodzakelijk duidelijk het is niet zo so dat slapend reik te zijn toestand dus van, van slapend reik te zijn oké, okay, Hashem heeft dat getroffen zo'n so, uh, so correctie so zo'n so gemaakt voor altijd nou dan, uh, waarom moet ik dan iets doen ik kan rare dingen doen, maar... en dan Shabbat, de toestand van... deze correctie van... waarin... Eh, de goede kant overwint... Van de, kwade, van de kwade kant... van de boom... van, goed, van de kennis van goed en kwaad gaat toch wel automatisch... Eh, plaatsvinden... Eh, ten aanzien van mij. Nee, dat, dat gebeurt er niet. Van boven natuurlijk... blijft deze kracht altijd aanwezig te zijn. Ik route de Maar het is nodig, de opwekking van beneden. Ja, even, even eens, net zoals het uh, Shabbat, een toestand van wekelijks, het uh, wekelijks toestand van Shabbat, zoals wij weten dat het uh, ook uh, kalendarisch is, wat men, wat men uh, doet, dat ook dat uh, vereist, de voorbereiding, uh, op, op vrijdag, ja, de, de, de Torah we hebben geleerd, die hadden gezegd, wie niet werkt, zich voorbereidt op vrijdag, zal geen Shabbat hebben. Ja, wij weten dat, dat Shabbat, op, uh, komt in de route de hele van boven, en die schijnt aan iedereen, ja, inderdaad, die, die schijnt, aan iedereen absoluut aan iedereen maar je moet het kunnen ontvangen waar kan je het ontvangen je moet kilim hebben om deze uh, opwekking van boven van Shabbat te leggen, te plaatsen en daarvoor heb je voorbereiding betekent het maken van het reservoir Maken van kilim ten behoeve van de shabbat zodat so so jij op shabbat het licht van uh, boven zou kunnen ontvangen. Anders is het niet. niet nee, niets komt van boven als het van beneden niet wordt opgewekt. De regel 7 na de punt. Agufin in, waaruuf acht misitra De Tovkanal. Deha hij Hamad da neigen sitra achter. De kamer die hij hier, haal je wat lyma af met? Aan sitra? Deke duisha? Hij is. Иван, ситра, ахра, Элев, роазе. Э, шимаш, гухаша власод Игдим, Твалев васа, гацад готово. Пн. Гуд-гуд хорен вы ди нонс Киазе ван дан офтун. Hagoufin wa die lichamen en geesten, nivnin, werden opgebouwd, de regel acht, met sitra, de tof, van de goede kant, zoals boven gezegd werd. De hakadien haamat, want eh, toen de sitra achra zag, negen, de kamade hashivat lemhabet, dat wat zoals zij gedacht had om te doen, avid de, de, de, de, de, de Sitra de Kedusha maakte, deed, realiseerde, de regeltin, de Sitra de Kedusha, de hele gekant, Shaharai, as dat dan, dat toen, hij het ons, dat toen, Kivansha Sitra hij ah, vertaalt het wel, aangezien. De Sitra Achra dat zag. De regel 11. ucha Uchashavla ja. zo dat wat hij, of hij vertaalde het als hij, wat hij, dus de Sitra Achra, wat zij, de Sitra Achra, dacht te doen, uh, de goede kant ging vooraf en deed dat. De regel 12. Dat, ja, dat het. De goede kant deed dat en eh, ging vooraf en heeft dat gerealiseerd. 12 nadepunt. de punt. Gehoegeshav le banot 13 Olita Kaev Bahai Laila de Shapta. Ole was off nivna fertina de deusha punt. 12 na de punt. Die Hugeshav die dacht. Om zich op te bouwen. Letterlijk Lehibanot is een leidend een, een aspect. In, in Lehibanot opgebouwd worden. Want de Sitra Agra dacht om opgebouwd te worden. De regel 13. En om zich te versterken. Behalve Leila de Shapta. In deze nacht van Shabbat. Ja, Shabbat uh, is een en uiteindelijk werd de heilige kant opgebouwd. 14 Na de punt. Azla om bekama hayalen, We bekama vijftien hajalin. Visitrindila. הסיתרה אחרה גולאich, ומי שותה זה זעstein בקמם מחל מחנוד, ויצא דדי מראי משלה. וخامד צייפת זעstein קולינונ דקמם שמשי ארשאיו, בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ בְּגֹּ hij uh, geeft ook ons direct een, een letterlijke vertaling in het Hebreeuws, maar ik doe het toch wel nog een keer in het Aramees, dat jij Aramees, het Aramees leert samen met de, het Hebraeus. Ja? Nergens in de wereld doen ze zo op deze manier, zoals ik het jullie doen. Want ik volg haar nog naar links, ik weet nog naar links, nog naar rechts. Ja? Dus echt leer eerst doet er niet toe dat het herhaald wordt dat dit eerst in het Aramees en dan in het Hebraeus soms eh, geeft hij geen Hebraeus vertaling eh, in gewoon wanneer hij een uitleg geeft soms wel hier in dit geval wel Azla dus wat deed zij de Citra Achra dan Azla, ze ging weg ze ging, ging weg om het en ging rondzwerven, rondzwe rondzweven, beter gezegd. Rondvliegen. We kwamen met vele legers, vijftien, en haar, met haar vele legers en kanten en kampen. Als Sitra Agra al de Sitra Agra die gaat, ging dus. Hij vertelt het als in het tegenwoordige, te tegenwoordige tijd, ook geweldig, zie je. Die is, de citra agra, die gaat dan, omdat in elke, elke keer is het zo gebeurd, ja. En op deze, wanneer men uh, in, uh, bij het vallen van de toestand van Shabbat, in alle 6000 jaar van de schepping. Daarom vertelt hij dat ook met het uh, geschreven is, ook in het. In de, in de tegenwoordige day. De citra agra gaat dan en rond uh, zwerft, rond vliegt, bakama bakama in met vele uh, legers en in de kant, haar slechte kanten we gaan het en kijken, Dat is goed met en kijkt, kol in on en kijkt naar, ziet en kijkt al degene die zich bezig, die gebruik maken van het bed letterlijk, mischam schei die die gebruik maken van het bed, oftewel Zivuk eh, maken, bagiluie, bagiluie de gufegoen, met lichamen lichamen. Ja, onbloot betekent, van binnen onbloot natuurlijk. Door het zien, daarbij bij, bij het contact, seksueel contact, het zien, het, on, het zien onreine kant. 18. Lene horen de dat die dus dat doet, bij het, bij het kaarslicht. Hij vertelt het nu in het en dat gaan we ook dat... Uh, leren wat hij ook zegt nu ons in het Hebraaus waarom hij, zij ziet de citra achter kol elame samshim metotegend al degene die hun bedden gebruik maken van hun bedden gebruik maken leoran er bij het kaarslicht met ontbloot lichaam 20. We hoeleden banin de Mitaman Havu Nikpin man. Havo niet kim. 12. We hoeled hebben niem anul 22. Shé de sharu alehem ruchin mehahu sitra achter en hier zit 22 is goed om daar aan het einde in plaats van komma een puntje te maken ja, het is alleen maar ten behoeve van onze van, van beter een klein stukje maken we een kleinere stukjes om die goed te kunnen dat Onderscheiden. Ik heb het uh, gestopt daar ergens in het midden. Ook daar was in het midden was niet, geen punt ik het, waar ik gestopt was. Uh, in de regel 20. We gaan nu met de regel 20. Dus eigenlijk uh, kan je dan in de regel 19 aan het einde van de regel 19 een puntje zetten. We konden nu naar Banin en al die zonen of kinderen, de nafkin met een man, die komen daaruit, uit die Zivugim. Die geboren worden door deze Zivugim. Havo op die Zivugim, ja, van die, wanneer men met naakte lichamen hen dat doet. Uh, die ze beginnen. Havon afkin, Die werden getroffen door ziekten. We gaan het op. En alle zonen die daaruit geboren worden, Nalkim, die worden, Nalkim, die worden getroffen door Becholé nofel, dat is. Ziekten nog wel eens vallen. Door de vallen is vallen ziekte. Dus vallen ziekte in de zin dat het meer dan is. Niet alleen dat het valziekte, ik weet niet wat in het Nederlands precies inhoudt. Uh, Epilepsie uh, uh, uh, uh, uh, huh? of zo. So, maar het is valziekte hier in dit geval, is betekent dood. Dood. We gaan dood. Door de ziekte. 22, de charoling want die uh, geesten van de citra Achra die rusten op hen. Ween on, en nu gaan we verder 22 na onze punt voor het laatste woord. Ween on roeg in 23 artille in דחייבי דהיקרון מזיקין פירנטוינטח ועסית ראחר משמש רע על אילו הבנים רוחות רעות פירנטוינטח שהם רוחות רשאים אני קראים מזיקין שמיכמתם Zesentwintig. U Bahon bagon lilit. Uktilat lon lilit. 27 shura legem. We horen gatam. De regel 22 Een woord voor het einde van de regel. We non rochen in en die vernietigende geest, artillerie, herinner je nog, van artillerie. Ja, artillerie is ook uh, vernietigend, die, die dus uh, doet werpen, werpt, daardoor worden de wergen uh, de uh, bom allerlei uh, uh, uh, Allerlei vernietigende wapens enzovoort. Dus dan zegt hij ons. En die eh, vernietigende geesten van de boosdoeners, de gayawe. Die karon welke boosdoeners heten maziken, verniet, vernietigers. 24. 24. De Sitra Achra en de Sitra Achra die doet rusten op al deze kinderen. Ruchot Raot, kwade geesten. 25. Schem ruchot Rashaim, welke geesten zijn? De geesten van boosdoeners die maziken heeten, die vernietigers heeten. Dat vanwege hen, wa wa waardoor, hoe uh, begon, waardoor, uh, en zegt hij verder wat gebeurt er, weshariët begon, lilit dat er rust op hen lielit. Ook tilat en zij vernietigt, lielit vernietigt. Lilith nog een keer vertelde, Lilith, Lilith, Suraal, dat Lilith, ja, de balgoed van de Sitraachra. Zij rust over hen en dood hen. 27. Naar de punt. Awal Kivan deed Kadesh 28, Yoma We schalten Kedusha al-alma ba'et neichen en kadesha she metkades ha'yom u kdushat Baulam sholetet ahu sitra achra Irat garma wit meret kol ainen leider la'ina de Shapta, ryoma de Shapta, ahu sitra achra 22, me het smog. Om is dat er, bachol allayla de Shabbat. Wie jong, a Shabbat bunt. 27, na de punt. awal, maar, kivandit kadesh joma, Aangezien de dag, werd geheiligd. Regel 28. We schalten de en de kedusha, de, de, de, de, de heiligheid, het over heerst over de wereld. hete hete hete hete hete hete 29, Yom in de tijd wanneer de dag hete hee wanneer wanneer dag dag hete wordt. De dag van de Shabbat. Ook dus het Shabbat, haar Shabbat, Shalet, Balam en het heilige van de dag, het heilige van de Shabbat heerst in de wereld. Dertig. Hahu Sitra Achra, deze Sitra Achra, Az Irad Garma maakt zichzelf klein, verkleint zichzelf, weet Merit, Koralaila en verstopt zichzelf de hele nacht van de Shabbat, de regel 31. dertig. En de hele dag van daarop dus, de dag van Shabbat. Zie dus je, ja, hij vertaalt het ons keurig hier. Ahu Sitra Agra, deze Sitra Agra. Me dat maakt zichzelf klein, 32. Om is dat er, en verstopt zich de hele nacht van Shabbat en de dag van Shabbat. Kijk nou hoe keurig dat hij ook ons, hij ons geeft ook de vertaling van het Aramees... in het... Heb, in het Hebraeus. Zie je dat? Want... Uh, er zijn maar een paar in de wereld die... deze aan wie... het Aramees van de zoger, uh, die het Aramees van de zoger aankunnen. Het lijkt wel... het, het, het wel, lijkt wel op, op het Hebraeus. En tegelijkertijd... Uh, moeilijk, bijzonder moeilijk voor een mens. Nou, kijk uh, in Israël, wie kan het voor uh, hen die geboren zijn en met dat, met deze taal van het Hebreeuws? Denk je dat zij kunnen uh, Aramees? Absoluut niet. Ze kunnen het niet. Zit uh, wel iets? Het het lijkt wel net, weet je, het lijkt voor hen net als het uh, zoals we dat doen. Als je dat soms in Word hebt, Hebraeusse tekst, en je zet het in een Word document, en dan, als je zet ze gewoon, en dan komen ze dan in een spiegelbeeld te staan, zo so, een beetje zo so, abracadabra is het voor iemand die native speaker is. Van het Hebraeus, het Aramee. Ja, zelfs de Talmiet de zei het hier, dus rabbijnen ook. Zij kunnen wel dat lezen, maar het Aramees van de Zoger is zeer, zeer, zeer speciaal en eh, bijzonder beknopt en die kan die komt, de, de, deze Aramees van de Zogger, dat Aramees van de, van de Zoger wordt onthuld alleen aan, aan degene die Beginnen lishma te werken. En aangezien dit volk lolishma werkt, aangezien ook al hun rabbijnen lolishma werken, dan kunnen ze het niet aan. Alleen wanneer een mens begint daadwerkelijk lishma doen, dus om niets te dat willen doen en doet het wel, dan wordt het aan hem onthuld. Ik heb het van niemand geleerd. Ik bedoel ik van niemand van geen mens van vlees en bloed? Alleen ik verlang daarnaar om uh, mij te laten overeenkomen met het hogere eigenschappen. Hoop dat alleen dat het leven zou meebrengen. En daarom werd het aan mij geschonken geschonken, ik zeg het, geschonken omdat eh, niet door mijn verdiensten, geloof ik niet dat het door mijn verdiensten kwam, maar alleen maar geschenk omdat eh, ja, net zoals een koning kan eh, zijn onderdanen het leven schenkt, zelfs iemand die eh, in de ogen van anderen een, een boef is Terwijl die staal, staaldingen of zo, en die werd voor de koning gebracht en hij eh, maakte het schoen voor de koning en smeek de koning om eh, niet alleen om vergevenis, vergevenis, vergeven, vergeven, vergeven, vergevenis, vergevenis om van die, al die rare dingen die hij gedaan had, maar hij hij zei tegen Hashem, niet alleen dat Hij hem zo vergeven als zijn misdaden, of als zijn mis, mis, eh, of misdaden, of eh, wat hij allemaal, overtredingen, wat hij begint. Maar Hij zei tegen hem, niet alleen dat wil ik van jou, maar ik wil het eh, dat jij mij het goede leert. Dat jij me leert een goede weg te bewandelen, jouw wegen. Dat ik jou mag dienen. En dan wordt de koning, uh, komt een koning in, in verrukking, in, in erbarmen over deze slaaf die hij uh, vergeeft niet alleen vergeeft al zijn vergrepen, maar maakt van hem, gaat hem ook nog adapteren als zijn zoon. 33 na de punt. Welken as onatam shell en daarom dan Juist dan, uh, op, die, op Shabbat dus, de nacht van de vallen van Shabbat, is de Zivugim, is de tijd voor de Zivugim eigenlijk, Zivugim voor, van de Gachamim, van de wijzen. Wie zijn de wijzen? De wijzen zijn degene die uh, zich aanhechten aan de enige wijze die is, die Hashem is waar min 34 als Simon we konden katten de aaslij al schragen 35, met de miro, we mochten de shimusha, houdt 36 min amazi kan ik raz 37. Hagelchim, Alderot, Basseter. baseter oot, begil lui de Linker de eerste regel, had tamshish. watar. et maron, go nukwa dit huma, twee araba. Vachar ze hem is satrim, banukwa dit huma, drie araba. We keer terug naar de rechter kolom de regel 33, na de laatste punt. Baar mina Simon, behalve de regel 34, As Simon, ja, de kracht, die heet Asimon. Simon, we gooi battele en al zijn aanhang. De aasle, want zij gaan, zij gaan bij het kaarslicht, maar we, de regel 35, in het verborgenen le om te kijken al geluide schaar, naar de ontbloting, naar degenen die ontbloten zich bij, het, bij hun seksuele daad. Goed. 36, behalve, behoudens, de mazik, de beschadiger, Anikra, Simon die Asimon heet. We golen en al zijn leger. 37, Alchim die gaan in Nerod met letterlijk met kaarsen, Baseter, in het verborgene, leer om te kijken, om te zien, bagiloei atamschisch, om te kijken naar, de, naar het ontbloten, letterlijk naar het ontbloten van het seksueel contact, van het lichamelijk contact, regel 1, de linkerkolom. En vervolgens het maron het En vervolgens verstopten zij zich binnen de opening van de eh, grote afgrond. Ja, want op Shabbat kunnen ze niet eh, schade brengen aan de mens. En vervolgens verstopten ze zich, verstopten zij zich in de opening van de grote afgrond, het grote af, de grote afgrond, drie Kia Simon ze. Afel Pisheh slok koer leer oud vier. Meters mis leora neer gamma Shabbat. Am nam ein lo vijf koer Ella mechaev tekev lechzorzes lenukwa dit humaraba waarakachara shabbat huiachul lazik, let op geweldig, geweldig, wat wij leren nu let op, want stel dat hij nu kijkt, deze beschadiger die Asimon heet stel dat hij ziet wel mensen die dan op shabbat, in de nacht van vallen van shabbat, dat zij uh, zwoek maken op een ongeoorloofde manier, dus van binnen, naakt zijn, trekken zich erbij aan het kwade, vieze kan. En, als hij, wat doet hij dan? Op Shabbat schade brengen? Op Shabbat hen schade te brengen? Eh, te brengen. Kan hij dat? Op Shabbat niet. Maar wat gebeurt er dan? Ja, het kan, het, het kan niet zijn dat, het, dat, het, dat, men, dat hij zegt dan, ja, dat Zeg dan, ah, zand erover. Oh, Vergeet het maar. Oké, okay, is niet zo belangrijk. Is niet zo belangrijk. Ja, oké, okay, het is al een Shabbat. Shabbat dekt de zonde. Ja, ja wat zou dat zijn? Wat is dan, wat is dan, wat is dan de rechtmatigheid van het eh, operationeel systeem van Hashem? Ja, heel goed kijken, kijken, want dan leer je de wetten hoe Hashem zijn wetten gemaakt heeft op een manier dat dit absoluut eh, rechtvaardig is, zonder ginderlijke vorm van omkoperij. En als je jezelf houdt aan deze wetten, dan word je ook niet omkoopbaar binnen jezelf, en dan in binnen en buiten jezelf. En dan daardoor verkreeg je het eeuwige leven. Let op. Eh... Drie, Simon de punt. Kie a Simon, ze, want deze a Simon, Afel Piso, je schooch, ondanks het feit dat bij hem kracht is, om te zien, te kijken, de regel vier, naar het zivug maken, naar het fysiek contact bij. Het eh, kaars ook op Shabbat. Amnam eenlok, koagla, ziek bij Shabbat. Ook echter heeft, hij, hij heeft geen kracht om schade te brengen op Shabbat. Elamige maar dat hij is gedwongen, tekev, om tekev lag zoor, om direct te, terug te keren de regel zegt, naar de opening van de tehumaraba, eh, van de grote afgrond. We Shabbat en slechts pas na de Shabbat, na het afloop van de Shabbat. Hoe ja, lees kan hij schade...